.nl/slash werkgevers. Deze week in de bonus: AH Romboten Appelflapper 2 stuks 99 cent. AH Bakkersbrood Le Pen Bastille Hill per stuk 179. Aller Robijn 1 plus 1 gratis. En een Ring Video Deurbel Plus met Chime per stuk 99 euro. De meeste en de beste aanbiedingen: Lekkere van Albert Heijn. Cubanita introduceert Cuba Completa.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 Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. bedrijfsoftware die altijd werkt. Goedemiddag. Het Q-Music nieuws van 3 uur door Nu.nl. Met Nathalie van Zuilenkom. Goedemiddag. We beginnen met nieuws dat net binnenkomt. BBB-leider Caroline van der Plas stapt op als partijleider. Dat meldt het AD. Tweede Kamerlid Henk Vermeer neemt het partijleiderschap over. Van der Plas blijft wel Tweede Kamerlid. Over een uur hoor je meer... Corné H. hoeft niet met spoed in een TBS-kliniek te worden geplaatst. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding. Corné H. is veroordeeld voor een gijzeling in Ede in 2024... en vorig jaar gijzelde hij in de gevangenis een medewerker. H. staat op een wachtlijst voor TBS omdat er geen plek is. Zijn advocaten willen dat hij daarom eerder wordt behandeld... maar de rechter gaat daar dus niet in mee. In Friesland stopt de brandweer bijna helemaal met het blussen met blusschuim... zeggen ze bij de NOS. Daar zit dus ook wel nog steeds uh, hoeveelheden... Uh, PFAS in. Wel kleine hoeveelheden. Maar daar willen we onze verantwoordelijkheid ook voor nemen. En daar gaan we dus mee stoppen. Omdat we dat spul gewoon niet meer in de natuur willen hebben. In een omgeving. Ja, ze gaan bijna alle, alleen nog maar water gebruiken. Goedkoop is dat niet. 30 bluswagens moeten hiervoor worden omgebouwd. En dat kost meer dan een miljoen euro. Dan in Oostenrijk. Daar zijn grote problemen ontstaan door hevige sneeuwval. Vooral de hoofdstad Wenen heeft het zwaar. Veel mensen zitten zonder stroom. En het vliegveld moest een tijdje dicht. Omdat er 20 centimeter sneeuw op de landingsbaan. De, lach. En de politie doet onderzoek naar een incident rondom een fles Genever. Een oude echtpaar uit Hilversum is overleden nadat ze uit de fles hadden gedronken. Dat gebeurde bijna drie jaar geleden. Die fles was gekocht bij een slijterij, maar er bleek amfetamineolie in te zitten. Het zou per ongeluk in de winkel terecht zijn gekomen nadat het uit Spanje naar ons land was verstuurd. De politie vraagt nu om tips in de zaak. En dan nog het weekend weer van weer plaats. Ja, het is een vrij natte dag en max een graad of acht. Morgen vooral in het noorden een zonnetje. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 25 files. Ik heb hier files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er vier. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velzen. 8 kilometer vertraging, 23 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 6 kilometer vertraging is daar een half uur. Komt door grenscontroles. De A67 turnout richting Eindhoven tussen Eersel en de Randweg N2 West. 7 kilometer, ook daar een half uur vertraging. Komt door een ongeluk. En de A325 Nijmegen richting Arnhem. Uh, of van Nijmegen naar Arnhem, Velperbroek, tussen Elde en uh, de Zakkerhofbrug. 4 kilometer, vertraging is dat 23 minuten. En één snelheidscontrole op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Controle bij hectometerpaal 37,9. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Ja. De enige die telt... Het is de top 40 van vrijdag 20 februari 2026. Een editie met drie nieuwe binnenkomers. De eerste nieuwe hoorde je al op nummer 38. Stateside van Pink Panthers en Sarah Larson. Ja, en ik heb hier de tweede nieuwe... Ja, deze zat eraan te komen. Het is de alarmschrijf van afgelopen week. Een samenwerking tussen twee vrienden. Los van elkaar zijn ze al echt grote popsterren, maar samen wordt het helemaal top. Het is zo'n goede match. Je vraagt je eigenlijk af waarom we er zo lang op hebben moeten wachten. Het gaat om Miles Smith en Niall Horn. Nou, Miles Smith hoef ik sowieso niet meer aan je voor te stellen. Die scoort momenteel de ene na de andere top 40 hit. Je hoort hem later vandaag nog in de lijst met Stee. Ja, en Niall Horn is al jaren kind aan huis in de top 40... Eerst met One Direction, daarna ook als solo-artiest. Ja, toch is het alweer drie jaar geleden dat hij zijn laatste hit scoorde in ons land. Heaven was een dikke hit in het voorjaar van 2023. Maar inmiddels zitten we in 2026, dus tijd voor een opvolger. En die is er nu met Drive Safe. Nou, een lied over hoe het leven soms onvoorspelbaar is... Je weet niet wat er allemaal op je pad komt. Er komen sowieso moeilijke momenten. Maar vergeet dan niet dat er altijd mensen om je heen zijn die je steunen. Die je helpen bij de hobbels op de weg. Nou, en grappig genoeg was het schrijven van dit lied een van de hobbels op de weg voor Maal Smit. Hij schreef dit lied al jaren geleden met een goede vriendin. Maar ze kwamen er maar niet uit. Het idee was tof, maar er miste iets. Dat laatste puzzelstukje, zeg maar. Nou, dat vertelde hij hier vorige week op Q-Music tegen onze Stefan Bouwman. We sort of like built the bones of it and then just one of those songs that sat on a hard drive and it was never finished that we all loved but we just didn't know how to finish it and I just sent it over to Niall because I... I just kept getting stuck and he fell in love with the song as well. And we sort of met up at a studio in West London en bring it on Nile brought it to what it is now. Ja, dankzij Nile Horn viel alles op zijn plek. Ja, en het is gewoon een hele goede track geworden. Drive safe stond deze week al in. De spotlights op Q-Music als alarmschijf. En nu komt hij ook officieel de Nederlandse top 40 binnen als tweede nieuwe nummer 30. Watching you ook.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 Wanneer ga je dan weg, oh, sorry dat ik het zeg Als yeah. zelfs de buren slapen slecht, oh, door jou, door jou Weet ik nou eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben Ze tilt me op en rapt me keihard onderuit Hij is een skip en we zijn samen kapitein Maar ben je net een beetje leuk weg van de kader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 Gaan. Hoe dan Gaan. Gaan. ook vandaag nog uit elkaar Gaan. CD van jou, CD. Wat het echt is, je gaat moeten uitloggen uit mijn Netflix. Die free sex las, die ga je niet meenemen. No. Je wil de kat, maar hoe gaan we die twee delen? Ja, weet, je hebt een nieuwe man. Ik heb een nieuwe plan, met z'n wel intrekken. De laatste keer dat ze je zag, moest in een sprint trekken. En elk weekend wil ik tijd met mijn kind hebben. We hadden af, want Ik heb er al twee. En ik weet wat jij te besteden hebt, en dat valt best mee. Hey. hou van haar, ik haat haar, en ze haat ook veel.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 De tweede nieuwe van deze week op nummer 30 net, Drive C van Miles Smit en Niall Horn En meteen daarna een van de nieuwe binnenkomers van vorige week. Toen hadden we er ook drie. CD van mij van Ronnie Flex en Acta en de Munnik op nummer 29. Nou, ik moest even terugdenken aan, uh, aan het belletje van vorige week met ze. Hier in de top 40. Het was, was een klein beetje chaos. We hebben met een parkeerwacht gaan praten hier. Oh jee. Okay. Je zit midden in een interview op de radio nu. Ik mag nergens parkeren. Je ja, ja. wordt gesommeerd te vertrekken bij de Ajax Arena. Je wordt gesommeerd te vertrekken. Heb ik het interview verklaald? Sorry. Ja, parkeerwachter erbij. Thomas die zijn telefoon ergens in de hoek van zijn auto te liggen. Uh, ja, het was een klein beetje circus vorige week. Ja, om te voorkomen dat Thomas niet opnieuw bijna een boete krijgt... Ja, doe ik het nu even zo via de radio. Jongens, jullie stijgen weer vijf plekken. CD van mij gaat naar nummer 29... Lekker bezig. Dan Heven en Caitlin Aragon. Ja, ik zou willen roepen lekker bezig. Dat is niet helemaal zo, die zakken juist. Maar ze zijn natuurlijk wel goed bezig. Weet je, had 12 weken in de top 40. En deze week op nummer 28. I run.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 Maar we nemen voorzichtig afscheid van Roxy Dekker. Haar hit Loser is deze week ook echt de grootste verliezer. De snelste zakker, vorige week nog in de bovenste helft van de top 40 op nummer 19. En deze week gaat ze met acht plekken verliezen naar nummer 27... in de enige echte bij Q-Music. Eén plek hoog staat Afrojack. Die hoort al jarenlang bij de grootste en succesvolste DJ's van de wereld. Het is echt klasse wat voor een dance-imperium hij heeft opgebouwd... met de grootste shows, bijzondere samenwerkingen. En dat echt al jarenlang... Er zijn weinig mensen die het zo goed kunnen volhouden. En mooi, weet je wel, dat kun je dan voor jezelf houden als een soort geheim van de smid. AfroJack doet juist het tegenovergestelde. Hij is sinds een paar jaar begonnen met het opleiden van het talent van de toekomst. Als een soort scout gaat hij allemaal festivals langs om jonge talenten te spotten. En je kan online ook een hele cursus van hem volgen. En daarin neemt hij je mee in hoe hij muziek produceert. Echt van de plugins tot mixtechnieken. Gaat super diep. Maar hij heeft het ook over omgaan met alle druk, het gekke leefritme, over verantwoordelijkheid nemen bij je shows in de studio. En het Kost wel wat, 400 euro. Maar dat is natuurlijk een kleine prijs voor een investering in jezelf. En ik heb die cursus even voor je uitgeplozen. Nou, ik was toch nieuwsgierig. En het bijzonder wel, de belangrijkste les die je uh, die die eigenlijk wil meegeven... is Zet dat ego opzij. Want ook al ben je de beste producer, kan je het beste draaien... je bent helemaal nergens zonder fans. Dus zodra je begint te denken dat je succes verdient... Hè, dat mensen moeten juichen als jij het podium opkomt... nou dan is je ondergang begonnen. Want jij bent niets beter of specialer dan iemand in het publiek. Je doet dit samen. Nou is mooi toch, een lesje nederigheid van Afrojack. En die wijsheid komt ook letterlijk terug in zijn nieuwste top 40 hit. There ain't no difference between you and me. In My World met L.O. Black deze week op nummer 26...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 Afro Jack en LO Black met In My World. Kijk, het is al een grote mijlpaal als je met je liedje in de top 40 komt. Maar in de top 40 staan van de grootste top 40 is alle tijden dus helemaal next level. Zo beneden hoor je de hit die deze week in het rijtje terechtkomt. Ook hoor je de snelste stijger van deze week die komt eraan. Net als Offenbach. Wauw, beauty deals bij Etos. Zoals Nivea, bad, douche en deodorantproducten. 2 plus 2 gratis. Mild voor je huid en je portemonnee. Kom voor nog meer beauty-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van ethos. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs. Bestel je bij...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 Nu bij Gamma, 30% korting op Altrex huishoudtrap Dabbeldekker. Bekijk alle acties op gamma.nl, in onze digitale folder... of kom langs in de bouwmarkt. Ontdek mijn unieke zonvakanties naar de Griekse eilanden. Stuk voor stuk meesterwerken. Met handpikt verblijf, vlucht en huurauto inbegrepen. Bekijk mijn collectie Griekse zonvakanties nu op elisawasheer.nl.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 half vier de q verkeersinformatie van Flitmeister, 33 files op dit moment 3 files met een vertraging van een kwartier of langer, op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velzen 6 kilometer vertraging 25 minuten de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Duiven en de Nederlandse grens 11 kilometer vertraging een half uur en de A37 knoopt het holsloot richting Meppen tussen Zwartemeer en Duitsland 2 kilometer vertraging 19 minuten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 Hetzelfde geldt nu voor die SUV Misschien was dit wel allemaal een test. kan ik ze hebben even ik echt Ik soms een damper, Dat weet ik van mezelf Of ben jij gewoon vervangen nog over van mij. Ik gaf me ziel en zaligheid met in mijn hoofd een kort jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Dag, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Ik kon alleen maar groter worden. nog een paar echte vrienden, weet niet waar de rest is. Ik kan wel zeggen, alle een kan nog gestolen worden. Maar ik weet, ik ga het missen als het weg is. Ben je vervreemd, dit van voor mij En was je hier zo al die tijd, maar toch zo eenzaam met mij yeah. Ik ben aan het werk, wordt geleverd tijd. Maar als ik even aan je drink, voel ik de leegheid aan mij yeah. ja. Dopamine drink, jij ik licht het aan mij Maar ik ben altijd weer op zoek wanneer de spanning verdwijnt Misschien in een ander leven, in een andere tijd Dat ik dit niet zou te makkelijk zijn Ik ben soms ondankbaar Het weet je van jezelf Dat ik straks echt loslaat Kan ik dan straks ook Food! 40, 24, 24. Start in soul in de tiende week voor Offenbach. Mazowé gaat van nummer 22 naar 24... in de top 40 bij Q-Music. Ik kwam deze week een bericht tegen in het nieuws... dat Netflix een film gaat maken van Ticket to Ride... Ik weet niet of je dat kent, dat is een bordspel, Ticket to Ride... waarbij je zo lang mogelijke spoorlijnen moet maken. Ja, ik ben wel benieuwd wat voor film eruit moet gaan komen. Wordt het een historische dramafilm over de eerste spoorwegen? Wordt het een grote actiefilm? Een western? Het kan natuurlijk alle kanten erop. Er kwam ook nieuws voor de fans van K-pop Demon Hunters voorbij. Er komt namelijk een tweede film. Zijn ze ook al druk bezig met het script. Maar je moet wel even wachten, die film die komt op z'n vroegst in 2030 uit... Ja, ik moet zeggen, dat snap ik ergens ook wel. Want na zo'n succesvol eerste deel... dan kan je niet met half werk aankomen natuurlijk. De soundtrack van de film gaat nog steeds enorm goed... in de Nederlandse top 40. Sterker nog, Golden van Huntrix... wordt vanaf deze week bij de 40 grootste top 40 hits aller tijden. Niet normaal, toch? Deze week. 23. 23. Oh Het is een nieuwe richting hè, voor Somjeu. Een spannende stap met niet alleen de stem van Camille, maar ook met die van Mout op de voorgrond. Nou, dat experiment pakt heel goed uit. Dark Before the Dawn stijgt deze week weer één plek door in de top 40 van 23 naar 22. We hebben deze week drie nieuwe binnenkomers. Tot nu toe heb je er twee gehoord, maar hier is hij dan, de hoogste nieuwe van deze week. Adieuw. Ja, we zeggen bienvenido tegen Benito Antonio Martinez Ocasio. Dat is een hele mond vol, maar gelukkig heeft hij als artiest voor een makkelijkere naam gekozen. Bad Bunny. Rapper en zanger uit Puerto Rico. En hij wordt door veel mensen gezien als de man... die Spaanstalige rapmuziek internationaal populair heeft gemaakt. Hij is al een echte legende in Amerika. En de afgelopen jaren is dat ook steeds meer verspreid over de rest van de wereld. Hij is jarenlang een van de meest gestreamde artiesten ter wereld op Spotify. Vorig jaar was hij zelfs de meest gestreamde artiest... En een paar weken geleden won hij nog drie Grammy Awards. En sinds deze maand gaat zijn carrière nog meer door het dak... door zijn iconische optreden bij de Super Bowl Halftime Show. Dat is die grote American voetbalwedstrijd. En ze hebben daar elk jaar tijdens de rust een spectaculair concert van een grote artiest. En Bad Bunny gaf dit jaar de show als eerste Spaanstalige artiest ooit. Een historisch moment. Meer dan 120 miljoen mensen van over heel de wereld... zaten live mee te kijken naar zijn optreden. En de afgelopen dagen hebben ook nog honderden miljoenen extra mensen gezien... via social media... Het is echt helemaal viral gegaan. Ja, en door die show heeft Bad Bunny er enorm veel nieuwe fans bij. Zijn muziek wordt meer dan ooit gestreamd. Volop gedeeld op social media. Hij komt ook steeds meer voorbij op de radio. En vooral één track gaat echt als een raket. DTMF. Nou, die track die is al ruim een jaar oud. Het was al meteen een favoriet onder de fans. Maar het is nooit een hit geworden in ons land. Maar nu, ruim een jaar later, ja, is het dan alsnog raak. Dankzij zijn optreden bij de Super Bowl maakt Bad Bunny nu definitief de oversteek naar... The mainstream. Ja, en hoe? Het is met afstand de hoogste nieuwe binnenkomer in de Nederlandse top 40 van deze week. Nummer 21. Bad Bunny and DTMF. Uh, uh, uh, uh, uh. en DTMF. Otro son se bonita van San Juan. Disfrutando de toesakosa ke traan, loke se van. Disfrutando de noche de za. Ke ya no se van. Ke ya no se van. Pero queriendo volver a la última vez y a los ojos te los te mira y contarte las cosas que no te conté te parece mi crocho <risas> y tirarte la foto que no te tiré hecho rota te linda quiero decirte una cosa ay tengo el pecho pelado me dio una mata el corazón dándome pata dime baby, dónde tú estás pa llegarle con raro julito, cristal roy, es kai Santiro, mi blanquita, peri, con mi kilo, Yo estoy en perro tranquilo. Pero debi tirar más foto de cuando te tuve. Debi darte más peso y abrazo, la peces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me embarré. que no, que me estaría cerquita de ti ya se terminó, ya se terminó, ey, estoy bien lo de hoogste nieuwe binnenkomer deze week... en de eerste solo-hit in ons land van Bad Bunny... op nummer 21 met DTMF... om de onderste helft van de Nederlandse top 40 van vrijdag 20 februari 2026. De onderste 20 hits hebben we gehad. We beginnen bijna aan de bovenste 20. Maar niet voordat ik je de nieuwe alarmschijf heb laten horen. En die komt deze keer van Zoe Levi. Nou, vorig jaar had ze haar grote doorbraak in ons land met Ik Zing, met Snelle. Een van de grootste top 40 hits van 2025. Nou, en zoveel succes, dat was helemaal nieuw voor Zoe. En je stapt ineens in een soort emotionele rollercoaster. Nou, dat doet ook echt wat met je als mens. En dat vertelden ze laatst in de Q-middagshow bij Domien.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 En daarover gaat het nummer. Dat je ook heel erg moet waarderen dat het ook niet altijd makkelijk is... om met een soort artiest en creatievelingen te leven. En dat je echt dankbaar moet zijn voor de mensen om je heen die met je blijven. Ja, uit die roerige periode is Sluit met je armen gekomen. Een herinnering aan haarzelf om dankbaar te zijn voor alle mensen om haar heen... die haar steunen door dik en dun. Ja, het is een heel herkenbaar verhaal. En dat merkten we ook meteen in de reacties toen we hem voor het eerst draaiden op Q-Music. Sluit met je armen wordt volledig omarmd door Nederland. Ook door ons hier bij Q-Music. Ja, en daarom zat dit eraan te komen. Ik ga het uh, officieel maken. Daarvoor moet ik Zoë natuurlijk even bellen. Zoë Levi, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, ik, ik bel je even, want uh, ik ga je liedje sluit me in je armen zo meteen draaien op je Music. Als een tip voor de top. Ja. Uh, en een tip voor de top, dat is een liedje dat we leuk vinden. En ja, dus gewoon een keertje draaien als tip, weet je wel. Om in de gaten te houden. Dat is eigenlijk, eigenlijk ik moet eerlijk zijn, het is eigenlijk een smoes. Dat een tip voor de top is. Het zit, okay. uh, het, het zit namelijk net iets anders. Uh, Sluit me in je arm is namelijk niet gewoon tip voor de top. We gaan hem niet één keer draaien. Het is deze week de nieuwe alarmschijf op Q -music. Yeah, Oh, daar ben ik echt heel blij mee, want ik was ook gemist zenuwachtig. Ik wat ga je vertellen? Oh, wat leuk! De Alarms gaan we extra vaak draaien komende week. Oh ja. Ja, het liedje is nu twee weken uit, toch? Ja, klopt. Ja, en de Q-app stroomt nog steeds vol met lieve berichten iedere keer als we het liedje draaien. Uh, hoe is dat fijn. in jouw inbox deze dag? Nou, best wel heftig eigenlijk, want... Ik had natuurlijk bij jullie ook de primeur gedaan. En ik denk oké, okay, ja, uh, toen kwamen er al heel veel goede reacties binnen. Maar ik krijg echt persoonlijke verhalen van mensen die echt binding hebben met het nummer. En dat verbaasde me dan toch weer, eigenlijk. Dus ja. heel blij mee. Ja, dat komt natuurlijk helemaal. Hè, het komt helemaal uit jezelf. Heb ik je toen ook horen vertellen aan Domien. Hè, door de drukte waarin we allemaal zitten. En dat je niet altijd zin hebt om te praten. Maar het blijkt toch een thema te zijn waar iedereen zich in kan vinden. Ja, daar ben ik wel blij mee. Voel ik me ook niet zo'n Einzelganger uh, in mijn gevoel. Dus, uh. Nee, nou, ik, ga, ik ga hem nu draaien.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 Zoe, Levi en sluit me in je armen. Dankjewel voor deze mooie alarmschrijf, zegt Adrie van Schelven. Ik had het al gehoopt. Zeer terecht om dit nummer in de schijnwerpen te zetten. Nou, dat gaan we deze week extra vaak doen. Al oh, wat goed. alarmschrijf super, zegt ook Jeanette Sleebos. Ja, het is de tweede alarmschrijf voor Zoe. De vorige was Ik Zing. Ja, en dit kan dus haar tweede top 40-in worden. De top 40 gaat zo maar verder met uh, Damiano David, Tyla en Now Rogers... Ja, dit nummer blijft te gek, hè? Talk to me. me Zo meteen op nummer 20: Little Mini!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 Met Nathalie van Suylenkom. Goedemiddag, Caroline van der Plas stapt op als leider van de BBB. Er gingen al lange geruchten dat ze ermee wilde stoppen. Vorig jaar zomer hakte ze de knoop door. Van der Plas kwam vijf jaar terug als eenmansfractie in de Kamer. Geheel in stijl kwam ze toen op een tractor het binnenhof oprijden. Den Haag, here we are. Hier hebben wij twee jaar voor gewerkt... om ja, de stem van en voor het platteland in Den Haag te krijgen. En uh, ja, dat is gewoon gelukt. Henk Vermeer, medeoprichter van de partij, volgt haar op. En dus niet Mona Keijzer, die lange tijd werd gezien... als opvolger van Van der Plas. Van der Plas blijft wel in de Tweede Kamer. Corné H. hoeft niet met spoed in een tbs-kliniek te worden geplaatst. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding. Corné H. is veroordeeld voor een gijzeling in Ede in 2024. En vorig jaar gijzelde hij in de gevangenis een medewerker...